Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist tegen twee broers uit Hogeveen... die worden verdacht van drie moorden in Drenthe. Beide verdachten hadden al volledige bekentenissen afgelegd. Ook wil het OM een schadevergoeding van de broers van in totaal zo'n 200.000 euro. In de rechtbank zeiden de verdachten dat ze snel rijk wilden worden. In België heeft een gemaskerde man geprobeerd een aanslag te plegen op een militaire kazerne. Niemand is gewond geraakt. De man reed met zijn auto door de slagbomen van de kazerne in de buurt van Namen. Hij probeerde het terrein op te komen, maar militairen begonnen op hem te schieten. De man vluchtte toen weg in zijn auto en na een klopjacht is hij gearresteerd. Zijn motief is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander heeft bij het staatsbezoek in China heel kort de mensenrechten in dat land aangestipt. In een toespraak bij het staatsbanket zei hij dat Nederland blij is dat er een dialoog is over onder andere mensenrechten. Koningin Maxima was ook bij het staatsbanket. Eerder vandaag werd bekend dat ze een nierbekkenontsteking heeft en daardoor delen van het programma moet missen. Pakistan en Afghanistan zijn getroffen door een zware aardbeving. Het epicentrum lag in het noordoosten van Afghanistan. In dat land zouden zeker 17 doden zijn gevallen, in Pakistan zeker 12. In de Afghaanse hoofdstad Kabul viel de elektriciteit uit en het telefoonverkeer in de regio is ontregeld. De postzegels worden volgend jaar opnieuw duurder. Vanaf 1 januari moet er 73 cent op een brief. Dat is bijna twee keer zoveel als tien jaar geleden toen het tarief nog 39 cent was. Door e-mail en andere digitale communicatie worden er steeds minder brieven verstuurd. De verhoging van het tarief is volgens PostNL nodig om de kosten te kunnen blijven dekken. Het weer, het is zonnig en droog. Temperatuur loopt op naar 14 graden in het noorden... tot 17 in het zuidoosten. Ook morgen veel zon en het wordt dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A27 tussen Utrecht en Breda heeft de brug bij Gorkum even opengestaan... en dat levert in beide richtingen file op van 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik zal eens kijken of wat interessant is voor jullie. Ja, hier. Wordt laatst bij mijn buurman gebeld. Staan staat een vent op de stoep en die zegt... bent u de man die mijn dochtertje uit het water heeft gered?'' En mijn buurman zegt ''Ja''. En die vent zegt ''Waar is de linkerschoen?'' <lacht> ja, hoe vreed Is het niet ongehoord? Nou, het staat allemaal in het boek. Ik zal het even ophouden nog voor de televisie. <lacht> we hopen dat het een bestseller wordt zoals de Bijbel. Ja, geen kunst. Mijn boek zou ook een besteller zijn als het op, op, op iedere hotelkamer lag. Wat laat in een hotel. Daar lag de Bijbel op het nachtkastje. Had iemand voorin geschreven voor troost en opbeuring. Zie je, Zaja 25 vers 12. Had iemand bijgeschreven. Als dat niet helpt, bel de escort service. <lacht> Tadaa! Ja, u denkt, misschien drinkt hij niet te veel. Ja. Maar het is voor een goed doel. Ik heb een organen na mijn dood ter beschikking gesteld van de wetenschap. En ik zorg ervoor dat ze een beetje steriel worden aangelezen. Ja. Ik drink u nu een Mandarine-Napoleon. Dat is een mandarijnenlikeur, dat is heel lekker. Dat kan je ook met ijsblokjes drinken? Dat kan je ook niet doen. Nee, dat kan je ook niet doen. Ik drink het altijd zo. Het is goed bij slapeloosheid.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 Eerst een uur flink blauwe, en dan gaat even ons de kamer uit en dan moet de ander raaien wie er weg is. Vanmorgen vloog ze nog, zo onbelemmerd en grasjes, en zo verheven.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 zal zijn Vanmorgen vloog ze nog Zoals een eeuw soms op de wind Zonder bewegen De vleugels wijk gespreid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 Martine Bijl en Simone Kleinsma. Uh, in een uh, trio-stuk, zal ik het maar noemen. Uh, vanmorgen vloog ze nog. Ja, Robert Long alweer een hele tijd geleden overleden. Martine Bijl aan het revalideren na een hersenbloeding. Maar Simone Kleinsma schittert natuurlijk nog dagelijks in uh, mooie musical-producties. Leroy, je hebt, ja. het al, je hebt het al aangekondigd en verdomd, hij staat hier op de stoep, zeg ik. Ja. ja. Baker. Weet het liedje ook weer una Uma Una Paloma, Paloma, Paloma Blanca, ja, zo is dat de is on the run, it's a Felden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 Discovered I'm in love with you oh, Cause I'm happy just to dance with you Bonicera, signorita Bonacera, dat zou er moeten komen. maar Nee hoor, hij verdraait het. Hij verd... nou Nog een keer kijk of hij doet. Nee, hij doet het niet. Nou, dan maar een ander liedje. Ook dat doet het niet. Ik denk dat uh, onze, onze computer het laat afweten, luisteraars. We gaan even naar een ander nummer en dan uh, ga ik proberen de computer even opnieuw voor u op te starten. Zo ben ik dan ook wel weer. ZFM Zandvoort met Charlotte Ruif. Ja, wat zegt u ervan, luisteraars, om eens mee te praten over de plannen, over de ambtelijke samenwerking. Dat kan morgenavond 27 oktober vanaf 8 uur in het gemeentehuis van van Zandvoort, ingang bij het Bordes. Waar gaat het allemaal over? Zandvoort wil ook in de toekomst bestuurlijk zelfstandig blijven. En het college van burgemeester en wethouders heeft onderzocht hoe dat het beste kan worden vormgegeven in een tijd waarin steeds meer wordt gevraagd van de ambtelijke en de gemeentelijke organisatie. Het college van burgemeester en wethouders denkt nu dat een algehele ambtelijke samenwerking met Haarlem daar beter bij past dan het doorgaan met een eigen organisatie. Medio 2016, volgend jaar dus, wordt hierover definitief besloten door het college en ook de gemeenteraad. En dan zijn ook de uitkomsten bekend van een bestuurskrachtonderzoek... en een evaluatie van de al bestaande ambtelijke samenwerking met Haarlem... binnen het sociaal domein. Morgenavond dus, de 27 oktober, dan kunt u daarover meepraten. De gemeenteraad gaat op 5 november zijn mening geven... over de voorlopige visie van het College van Burgemeester en Wethouders. En ter voorbereiding dus, ik zei het al, morgenavond, 27 oktober, vanaf 8 uur een extra vergadering van de Raadscommissie Bestuur en Middelen. En daar kunnen inwoners ook hun zegje doen. En u hoeft zich niet vooral aan te melden. U kunt daar zo aan deelnemen. Burgemeester Niek Meijer heeft een poppy opgespeld gekregen. Nou, niet een poppy waar kinderen mee spelen, nee. Uh, 23 oktober, dat is afgelopen vrijdag... heeft burgemeester Niek Meijer de eerste poppy opgespeld gekregen... door Connie Lemke. Zij is vertegenwoordiger van de Royal Canadian Legend... En de poppy, dat is een uh, Nederlands, uh, gewoon uh, een ander woord voor klaproos, is het symbool van de Remembrance Day. En de Remembrance Day, dat heeft ermee te maken dat op uh, 11 november 1918 de Eerste Wereldoorlog is geëindigd. En het opspelden van de poppy is een traditie van het Verenigd Koninkrijk en de andere landen van het best, zoals Canada. Maar ook in Nederland dragen mensen de poppy als steken dat zij vrede en vrijheid, dus niet zomaar voor lief nemen. De leden en de vrienden van de Royal Canadian Legend... staan op 7 november, overigens op de Grote kort hier in Zandvoort... om mensen zo'n klaproos op te spelden. Dus 7 november aanstaande, dus ook een zaterdag... dan staan de leden en de vrienden van de Royal Canadian Legend... die staan hier op de Grote kort om mensen zo'n poppy, zo'n klaproos op te spelden. Ja, een transportbus is zondagnacht vannacht dus gestolen vanaf het Zandvoorterpad in Overveen. De auto die stond geparkeerd langs de rijbaan. De diefstal die moet hebben plaatsgevonden tussen de klok van 4 uur s middags en 7 uur de volgende ochtend. De bestelbus is een zilverkleurige Volkswagen transporter. Met in het kenteken de lettercijfercombinatie 8, Victor, Bernard, Friesland. En dan komt er nog een getal, maar dat... Al is kennelijk onbekend, want het staat hier niet vermeld. Opvallend is de koelinstallatie cool op het dak van de auto. Als u daar meer informatie over heeft, bel ze even met de lokale politie. De scooterreiser is zaterdag aan het begin van de avond in Botsing gekomen met een auto. Dat gebeurde rond kwart over zes. De Rijksstraatweg in Haarlem. Toen een automobilist een parkeervak wilde verlaten. Deze automobilist zag de scooterreiser over het hoofd. En er was een botsing eh, het gevolg waarbij de vrouw ten val kwam. Ambulance en politie rukten op om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben het slachtoffer nagekeken. Na controle bleek zij gelukkig niet beter hoeven naar het ziekenhuis. Ja, dan parkeren in Zandvoort. Een parkeerkaartje op de gemeentegrond in Zandvoort... is de komende maanden een stuk goedkoper. Vanaf zondag 1 november is het eh, tarief bij parkeermeters... in het centrum en de boulevard... 50 eurocent per uur. Dit geldt voor november, december, januari en ook februari. Parkeergaragecentrum en parkeerterrein De Zuid die doen ook mee. Vanaf maart dan gaan de tarieven weer omhoog. Omdat de parkeergelden een onmisbare bijdrage leveren aan de gemeentebegroting. De gemeentekas. Er gaat dan gelijk ook een schepje bovenop. Van het huidige normale tarief van 2,20 euro 20 per uur. Dan gaat het 2,50 euro 50 per uur kosten. Behalve dan voor de Centrum. Dat blijft 2,20 euro. Omdat het bezoekersaantal in de winter sterk terugloopt... willen we het winterparkeren als marketinginstrument inzetten. Zo zegt wethouder Gerard Kuipers. Hij vertegenwoordigt D66. Parkeren en toerisme zit in zijn portefeuille. Natuurlijk is het verlagen van de parkeergelden niet voldoende. We moeten ook zorgen dat andere factoren... zoals het organiseren van evenementen... en een aantrekkelijk winkel- en horecaaanbod meer bezoekers naar Zandvoort gaat trekken in de wintermaanden. De gemeente zal de resultaten gaan evalueren. We willen weten of er inderdaad meer bezoekers komen... dan in andere winters nu de parkeertarieven dus verlaagd worden. De ondernemers worden hiertoe na de zomer van 2016 geënqueteerd. Dan zullen we gelijk zien of de tariefverhoging in de zomer... niet tot een daling van bezoekersaantallen heeft geleid. Natuurlijk houden we ook rekening met de weersinvloeden... want ja, de zon die schijnt de ene zomer nou eenmaal wat meer dan de andere. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, daar heb ik gelukkig allemaal goed nieuws over te melden, luisteraars. Want als we naar buiten kijken, ziet u het al. Er is een fraaie, heel fraai najaarsweer. Het is vrij zonnig met maxima tussen de 14 en 17 graden. En ook morgen zonnig. Met in de middag in het zuidwesten wat hoge bewolking. Woensdag meer bewolking met wat lichte regen. Hè? Jammer nou. Ja, de dagen daarna dan blijft het overigens weer vrij zacht. Het is droog en ook rustig najaarsweer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en er zijn enkele stapelwolken. Over het noordoosten trek wat hoge bewolking En er staat een matige zuidoostenwind. En daarbij wordt het zo'n 14 graden in het noorden. 15 tot 16 graden in de Randstad. En plaatselijk maar liefst 17 graden in het zuiden van het land. Vanavond zijn er heldere perioden. Vannacht kan de plaatselijke mistbank ontstaan... en de temperatuur die daalt dan naar 6 tot 9 graden. Morgen, goed nieuws, zijn er weer zonnige perioden. In de loop van de middag verschijnen in het zuidwesten wel wat wolkenvelden... maar het blijft de hele dag droog. Met 14 graden in het noorden tot 18 graden in het zuiden... is het erg zacht voor deze tijd van het jaar. Woensdag in de ochtend in het noordoosten plaatselijk zonnig... En vanuit het zuidwesten wordt de bewolking dikker en zo nu en dan regent het licht. De temperatuur die valt dan een graadje lager uit, helaas. Maar donderdag zijn er dan wel wolkenvelden. Maar een groot deel van de tijd is het droog weer en de temperatuur die gaat dan weer stijgen naar zo'n graad of 14 gemiddeld. De dagen daarna is het met 14 tot 16 graden opnieuw zacht. Wolkenvelden worden afgewisseld met zon en op veel plaatsen blijft het droog weer. In de nacht en vroege ochtend kan het lokaal mistig zijn. Nou, dan heb ik het dus over na donderdag. Dus, uh, misschien het aankomend weekend ook wel uh, aangenaam weer. Alweer, ja. Zeg Leroy. Ja. Zijn het je ogen? Of is het je stem? Ja. Ja. Yeah, this is uh, zoeken. Maar Henry heeft ze een beetje verstopt, hoor. Je zit in de kast hier op de gang, dus ik moet even die kast openbreken. En dan moet ik even kijken of Henry uit de kast wil komen. Ja. Dat kan alleen maar als En hij dringt om Mulder en Mulder. Wie? Mulder. Dat is een hele goede zaak. Oh, Mulder en Mulder. Oh, en wat zingen die voor liedje dan, Mulder en Mulder? De Griekse tour, inderdaad. Hoe? De grieke Toer... De Griekse tour. En daar is de Fantasico. Met mooi weer zijn. Uh, ik heb hier uh, Dans, Lach en Zing van Mulder en Mulder. Yes. En ik heb de Butterfly van Mulder en Mulder. Ja. En uh, In de hemel is geen bier. En Dans, Lach en Zing. Zullen we die maar draaien? Da ja, ja. Dans, Lach en Zing. Ja. Is dat wat? Oké, okay, dan gaan we. Henry van Velsen, hij komt niet uit ja. Velsen. Hij komt niet uit Velsen, maar hij heet Henry van Velsen. Ja. En hij heeft maar vier vrienden. Ja. Vier vrienden op een rijtje aan de bar. Na een lange tijd weer samen bij elkaar. Johan woont in Meidrecht en Ed in Emmeloord. Herman in Oudmarsen en Jan nog steeds in Goor. Vier vrienden al hun hele leven lang. Gingen na het VWO hun eigen gang. Johan is nu schrijver en Ed werkt op kantoor. Herman is ondernemer. En Jan werkt bij het spoor Een beetje dikker, een beetje kaler Maar steeds dezelfde stoere verhalen Vrienden van vroeger zijn vrienden gebleven En blijven nog vrienden de rest van hun leven Een beetje dikker, een beetje kaler Maar steeds dezelfde stoere verhalen Vrienden van vroeger zijn vrienden gebleven. En blijven ook vrienden de rest van hun leven. Vier vrienden op een rijtje aan de bar. Na een lange tijd weer samen bij elkaar. Vroeger kon je lachen, tomeloos plezier. Zat je aan de bar, hé hey barman, doe er nog maar vier. Vier vrienden proosten op een mooi moment. Verdrinken zich in blijvend sentiment. Tijd drijft de seconde, vloeiend naar de nacht. Allerlaatste ronde...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 I forgot to go. Uh, da, da, da, da. They said, oh, Papa. don't you put me down. Uh, da, da, da. 'Cause they're doing the hand jive all over town. Uh, hand jive. Hand jive. Hand jive. Do that crazy hand jive. Mama, mama, look at Uncle Joe. Mr. Flo Mama said to Papa give the baby one dime And he'll do that hand jive one more time Hand jive Hand jive Hand jive Do that crazy hand jive Natuurlijk Cliff Richards in the Shadows met de Willy in the Hand Jive. Uh, Leroy, yes. uh, ja. meen je nou wat je net zei? Ja. Dat alle mensen gewoon in jouw armen moeten komen? Ja. Kom maar allemaal in mijn arm, armen. Ja. Hey, uh, wie, uh, wie zingt dat? de Brokwas. Oké, nou, we gaan luisteren. Wat jij zei en mij beloofde Heb ik genoeg, ik ga wel weg Het is voorbij, want mijn liefde doofde Dus luister nou maar goed naar wat ik zeg Het is te laat, ga jij maar naar die ander Want vanaf nu ben jij niet meer van mij Het wordt nu tijd dat ik eens klink veranderen. Ik ga naar buiten, want ik ben nu vrij. Kom allemaal maar in mijn armen, nee het maakt toch niets meer uit. Ik wil nou iedereen omarmen, hoe komt het nou toch dat ik vlaag? Als we gaan afscheid nemen, Leroy. Zeg ja. de luisteraars maar gedag. Doei. Tot ziens allemaal, hè. En bedankt voor het luisteren. Een hele fijne ja. dag. Dat gaat wel lukken met het zonnetje. Dit was Zand voor het Lunch. Ik ben Charles Duijf. Ja. En uh, schuin tegenover me zat mijn zoon, Leroy, die u uh, voorzien heeft van uh, heerlijk Nederlandstalig repertoire vanmiddag. Ja, dat is heel uh, erg betaalbaar, inderdaad, hè. Zo is dat. Hey. Tot kijk allemaal. Ja. Doei. Uit een Wat ik nog...